Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het Rode Kruis is tot nu toe 6,2 miljoen euro binnengekomen voor aardbevingsslachtoffers in Marokko. De organisatie zegt dat er constant vrachtwagens met dekens, kleding en voedsel die kant op gaan. Voor slachtoffers van de overstromingen in Libië is 200.000 euro ingezameld. De hulpverlening komt daar langzaam op gang, vertelt correspondent Daisy Moore. Het is nog wel echt een eerste fase en eh, nou ja, dat is allemaal al lastig eh, genoeg, maar dan zie je hè, met eh, ja, bijna 900 huizen, gebouwen die, die er niet meer staan, wegen, bruggen, eh, zoveel eh, vernield eh, dat die wederopbouw, nou, dat, dat gaat echt nog een hele klus worden en heel veel tijd kosten. Volgens Stichting Vluchteling is er alleen al voor mensen in Libië 70 miljoen euro nodig. Morgen is het Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de financiële plannen voor volgend jaar presenteert. Maar vandaag waren jongeren alvast aan de beurt. Ook bij Jongeren Prinsjesdag hoort een koffertje. Daar zitten adviezen in van jonge mensen aan de politiek. En dat ging naar staatssecretaris Maarten van Ooyen. En zoals in het echte koffertje de, natuurlijk de plannen zitten hè, van de regering, zitten hier dus de plannen van de jongeren in. Unicef, jongerenadvies. Dus ja, die mag ik meenemen. Deze jongeren hopen dat de politiek ook echt naar hun adviezen gaat luisteren. Het plan dat ik super belangrijk vind is eigenlijk toch wel dat hobby's en uh, sporten eigenlijk gratis moeten zijn. Ik heb gepraat over het uh, mentale welzijn van vluchtelingen en ik vind dat persoonlijk best wel belangrijk. Zeker dus dat daar wel meer aandacht aan besteed mag worden. Ja, en een stel uit Antwerpen dat drie stenen van het strand meenam voor in hun aquarium... ...mogen Turkije er voorlopig niet uit. Sterker nog, ze moeten op zoek naar een advocaat. Ze werden er op het vliegveld uitgepikt en moesten hun koffer openen. Terwijl die stenen waren echt niet zo bijzonder, zeggen ze tegen de VRT. Zo groot als mijn hand, een beetje zandkleurig. En er stonden zo twee bloemetjes, precies zo ingekerft En dan twee steentjes van het strand. Het leek al op marmer met zo'n glinstering in. En ze waren niet op de hoogte dat stenen meenemen uit Turkije ten strengste verboden is. En dat er zelfs gevangenisstraffen opstaan. Hoe het de twee nu verder gaat, is niet bekend. Het weer, regen en onweer trekt vanavond over het land. Aan de kust en op de wadden waait het ook nog eens flink. Morgen eerst droog en zon, later ook regen. Dan is het zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen bekend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het? En jij beleeft het. Zon, zon, zon, Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met... Met nu de herhaling van Alternative FM. I've decided. And now I know what I must do. Thundering silence. But I guess it goes away. Now yeah. Citizen was dat welkom bij uh, het alternatieve FM van uur nummer 3. Uh, Minor Citizen is een band die we hier ooit hebben gehad. Dat is denk ik ook wel een uh Lange tijd terug, zelfs nog voor de pandemie. Dus dan weten we al een beetje in welke richting we moeten zoeken qua jaartal. Maar deze single, die hebben ze vorige week uitgebracht. En voor ons altijd prettig, want ze doen het niet op vrijdag. Nee, ze doen het op woensdag of donderdag. Dat is altijd wel leuk. Ze we zijn er altijd in de platenindustrie of in de muziekindustrie... Die vinden het dan interessant om op vrijdag, ja dat is leuk, dat je dan probeert in zo'n Spotify-lijstje terecht te komen. Maar dan heb je ook zoiets van, uh, nou uh, donderdagavond uh, kun je ook al iets laten horen. Zo van, ja wij zijn er ook voor jullie achterban in dat opzicht. En dat heeft My een goed begrepen. Dus Thomas heeft vorige week het een en ander verteld over deze nieuwe single I've Decided. Er komt trouwens uh, een EP aan. Waarbij uh, de problematiek wordt besproken door de ogen van de 25-jarige mens. En aangezien zij al een bijna die leeftijd, of eigenlijk ook die leeftijd hebben, hebben ze het daarover. Nou, dat is een heel duidelijk verhaal. Uh, we gaan verder weer met uh, nieuwe muziek. Je hebt ze al aan het begin van dit uh, programma gehoord. Namelijk toen met Mr. Wonderman. Ze komen uit uh, Breda. Maar dit is dan toch echt die single die ze vorige week hebben uitgebracht: A Feather of a Pigeon in the Cave of the Wisdom. God, en dan nog iets. Ik heb hem ergens opgeschreven. Moet ik even kijken, want ik heb hem ergens opgeschreven. geschreven. Dus, uh, ik ga hem er gewoon even bij. Uh, Marcus zegt: uh, Je hebt hem ook vijf keer voorbereid. Nou, ik zal het nog één keer zeggen. A feather of a, a pigeon in the cave of the wisdom of God. Dat is de volledige titel. En dan heb ik het over de nieuwe single van Life by the Sea. The last laugh, the jokes are running dry One thing after another hit Increasing dreads were pretty big This sucker punch could well be it Not long till fight's all flights and And now you want to play that game Paint a the picture, tell me quick, and tell me lies How could you realize today You can only live in one place at once Oh, oh, Uh, deze van uh, Villa Rosi. Terwijl ik ook nog even driftig even een antwoordje op de app moet zetten. Want dat, uh, dat is ook nodig. Uh, maar goed, uh, ja, dat krijg je op een gegeven moment. En praten en appen. En ook ja. nog eens een keer afkondigen dat dit uit Volendam uh, komt. Want het is een internationale band... Maar uh, daarvan komen twee leden buiten Volendam. Hoewel uh, ze inmiddels wel een beetje gevestigd zijn in datzelfde Volendam. Want daar zitten ze. Uh, daar zitten ze. Um, en Villa Rossi, want daar hebben we het over, bestaat dus uit één Volendammer. Dat was de drummer en die drummer dat is Jack Koning. Um, ze hebben al uh, wat op hun naam staan. Dit was hun laatst verschenen single en die komt niet uit de studio van Blanco, maar uit de studio van Niels Maurer heb ik begrepen. Dus ja, Het is allemaal ingefluisterd door collega's Roy de Smet en Kees Meijs. Want die, die hebben op de maandagavond tussen 7 en 8 weer een programma. Komende maandag zijn ze er weer. Dus uh, de Volendamse en Edamse kermis is weer voorbij. Dus er zullen weer een hoop mensen weer een zucht van verlichting. Want uh, ook weer de alternatieve radio liever komt weer ruim aan de trekken. Nou, als we het dan toch over alternatieve uh, muziek hebben, dan komen we uit bij de Americana van, van Bernard, uh, die vanavond de gast is. Uh, want ja, ook de titel van het album, Out of Thin Air... Uh, dat heeft ook nogal een uh, ja, lading of een, uh, of een achtergrondje, denk ik, eerlijk gezegd. Uh, maar wat is de achtergrond uh, van de titel? Hoe uh, ben je daarop uh, gekomen om uh, het uh, zo te gaan noemen? Nou, toen ik... Uh... De plaat aan het schrijven was, dan heb je natuurlijk met veel mensen in je omgeving over dat je dat aan het doen bent. Mm -hmm. En ik zeg, nou, ik ben een Songs aan het schrijven voor een nieuwe plaat. Mm -hmm. dus, maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe schrijf je dan die liedjes? En dat is zo, dat is zo moeilijk uit te leggen. Mm -hmm. en hoe, hoe ga je creativiteit uitleggen? Dat is niet te doen. Mm -hmm. um, dus toen zei ik ook van ja, het is ook een beetje, het ook een beetje magie. Het is ook een beetje alsof het, het. Het is er gewoon. Soms bedenk ik een melodie uit het niets en dan is die melodie. en daarna moet ik natuurlijk een liedje meeschrijven schrijven dan kom je echt in het schrijfproces. Ja. Maar de basis van het idee die komt ergens vandaan en dat kan ik niet verklaren. Nee. Dus the, it came out of thin air. Ja. Ah, daar komt het. Dus het kwam ergens uh, ja. zo op het en is toen dacht magic, je. Magic, weet je wel? Het is uh, magisch. Ja, ja, ja. En, het is, uh, en, ja. Dat dat stukje in ieder geval. Dan gaan we ook nog even op het uh, op het uiterlijke vertonen, Want uh, de, ja. de vinyl uh, is één ding de de, de, de acht sporen, uh, de, ja. Tape, dat is een ander ding. Ja. Maar op een gegeven moment moet je het ook uh, bij elkaar stoppen. En moet je het ook uh, laten zien van wat je gemaakt hebt. Ja. Dus het album moet ook kloppen met datgene wat je uh, wil laten horen. Dus uh, daar is ook over nagedacht om uh, bijvoorbeeld... Fotografie en uh, dat soort dingen, artwork. Uh, want, uh, hoe, je, hoe, uh, hoe is dat dan? Want um, dan moet je. Uh, gaat, gebeurt dat ook aan de keukentafel? Dat je dan. Een... Nou, ja, ja, de keukentafel ja. komt er vaak terug. Van. Dat is ook zo, het is ook vaak heel gezellig bij ja, ons. Ja, van de ja, keukentafel. ja, ja, ja. Goed glas wijn, hoppa. Ja. Ja. Nee, maar. Um, ja, kijk, het leuke is. Mijn, mijn vrouw heeft uh, albumhoes gemaakt. En dat is echt te gek, dat doen we eigenlijk elke keer samen. Dus het is de derde keer dat we dit op deze manier doen. Mm. En. Um, toen ik de plaat opgenomen had... en we wisten wat het uiteindelijk was geworden... Ja. konden we daarover na gaan denken. En dat was heel leuk. En omdat het analoog is opgenomen en live... en ook een beetje rauw is... dachten ja. we, nou, de plaat moet dat wel uitstralen. Dus daarom is het ook een zwart-witte hoes. Um, wel het zit wel een beetje blauw in trouwens. Dat is wel grappig. Ja. Maar dus we wilden wel die uitstraling ook in de foto hebben. Um, dat het een beetje weerspiegelt van als je hem pakt... dan weet je in ieder geval dat het geen kerde houseplaat is... Hm. Dus moet, je moet wel, denk ik, proberen te kijken van... kan ik met de hoes uitstralen van wat de muziek ongeveer is. en nou, Dat hebben we gewoon zo goed mogelijk geprobeerd te doen. En het is superleuk om samen te doen. Want het is echt leuk om samen over te, na te denken en mee aan de slag te gaan. Uh, dat, dat, dat is ook uh, volgens mij uh, belangrijk uh, in dat opzicht. Uh, heb je er al een beetje reacties op uh, gekregen op het album... Ja, ja, gelukkig uh, gaat, dat, uh, gaat dat echt goed. dus ik, Ook de album al zegt. Dat is natuurlijk een beetje het moment dat je het voor het eerst met de wereld gaat delen. Mm -hmm. En uh, dat, dat was super tof. En daar heb ik gelukkig ook wel veel uh, plaatjes kunnen verkopen. Dat is, uh, dat is natuurlijk heel leuk. De reacties zijn tot nu toe echt, echt super, super, uh, super goed. Dus ik, ja, ik ben eigenlijk tot nu toe heel blij. Dus, uh, ja. Ja. Ik zou bijna zeggen wanneer zou een ene l Blokhuis zich gaan melden. Want uh, daar vind ik het uh, wel uh, materiaal voor... om ook in, uh, in zijn uitzendingen te laten horen. Maar, maar ik ben maar... ene Jaap Koper ergens... in Zandvoort. Maar <laughs> ja, ik, ik zeg het maar. Dus uh, ja. uh, het zou wel mooi zijn. Ja. Uh, je had het over... Um, ja, over Artwork. En het Artwork uh, bij, bij deze single die morgen uit uh, gaat komen, is uh, van twee heren, Nachtlicht heette ze. Um, en het uh, bijzondere aan het uh, nummer zelf is dat ze uh, dat, uh, dat een beetje, ja, hoe. Uh, hebben ze zich geprobeerd te verplaatsen in een kat. Dat hebben ze, uh, hebben ze gedaan. Maar de artwork hebben ze met, met uh, kunstmatige intelligentie gedaan. Dus, uh, maar dan moet je maar morgen uh, eventjes kijken... bij 3 voor 12 Noord-Holland, daar staat het op. En dit is die nieuwe single die morgen dus uit uh, gaat komen. En dat heet Even Jouw Zijn. Proberen het door de wereld van een kat te bekijken. Nachtlicht! Dat was uh, Elephant uh, met uh, Dog in de Park. Het sloot een beetje aan op uh, datgene wat we ervoor hadden gedraaid. Uh, namelijk het nummer van uh, Nachtlicht. Uh, wat een beetje door de ogen van een kat is bekeken. Krijg ik ook weer een app binnen. Ja, uh, de, de, de, dat kattennummer is niet helemaal mijn ding. Nou, Oké, okay, dat, uh, dat kan. Vraag me alleen af hoe het dan met de hond uh, zit. Uh, want de Dog in de Park is... Van een EP, van Elephant. En laten we nou ook even over Elephant gaan praten. Want Frank Schalkwijk hangt aan de telefoon. Goedenavond Frank. Oh, Goedenavond. Ja. ja, want over uh, Dog in the Park. Hoe is uh, uh, dat uh, nummer eigenlijk ontstaan? Is het, gaat het ook echt over een hond of niet? Uh, ja, speelt wel speelt wel rol. Ja. Het, het, het, het is echt gewoon een, een verhaaltje. Het nummer, de tekst, ja... Uh, yeah. Het is eigenlijk redelijk uh, straightforward. Ja. Um, nee, het gaat er over um, um, waar we het met de band vaak over hebben: vinden van, uh, van rust. En um, nou ja, dat bij uh, uitstek doen, door gewoon een stukje te wandelen en uh, een bal terug te schoppen naar een, een hond. In het park. Ja. ja uh, heb jij zelf uh, een hond of uh, heeft een van de, van de drie andere uh, jongens een hond in, uh, in, in huis? Nou, wij, uh, wij repeteren um, bij een uh, groot tuin, uh, tuinbedrijf, zeg maar, tuinbouwbedrijf. Ja. ja. Waar een uh, hele lieve hond tot een uh, week geleden rondliep. Ah. Maar die is net, uh, net overleden. Ah. Rocco was dat. Dus dan zijn we echt een beetje de, de, de hond van de pen. Ja. Dus uh, dat is de hond waar we allemaal uh, goede band mee hadden. Maar zelf hebben we geen hond mee. Nee, oké. Okay, dus, uh, maar goed, uh, een hond uh, brengt dus een beetje rust in het hele verhaal en in het uh, proces aan. Als ik jou zo goed uh, beluister in dat opzicht. Ja, onder andere. Ja. Ja. Dus, uh, ja, uh, uh, dat zijn een van de nummers uh, die ook uh, straks op dat album Shooting for the Moon uh, gaat uh, verschijnen. Uh, ja. ja, want uh, er komt dus een tweede album van jullie aan. Morgen komt die uit. Ja, uh, ja want, want jullie hebben ook drukke tijden, geloof ik, uh, beleefd. Hè? Na uh, bijvoorbeeld uh, Big Thing in 2022. Uh, jullie hebben jezelf uh, bijna helemaal geen rust uh, gegund, heb ik het idee. Uh, ja, nou ja... Um, aan de ene kant uh, voelt het... Uh, uh, uh, lijkt het inderdaad dat het heel snel af elkaar is. Maar aan de andere kant... Um, ja, we hadden zoveel nummers geschreven in, uh, in de coronatijd... dat we ook een heleboel al klaar hadden liggen voor de tweede plaat. Mm -hmm. En um, vandaar dat hij er redelijk snel achteraan uh, kon. Ja. Maar goed we zijn nu ook alweer aan het schrijven voor de derde plaat ondertussen. Dus ja. we proberen wel gewoon uh, door te blijven gaan. Ja. Um, waarin verschilt deze uh, Shooting for the Moon... ten opzichte van de voorganger, de debuutalbum Big Thing? Um, ja, het, het is dus wat ik net zei, het is wel een soort van verlengde van uh, een soort vervolg op Big Thing. Mm. We hebben ook geprobeerd met het artwork dat soort van aan te geven dat, het, uh, dat die albums bij elkaar horen. Dus ze zijn, je ziet het ook als ze naast elkaar legt, dat, dat, dat het qua opzet met elkaar te maken heeft. Mm. Alleen wat het is, Big Thing, dat, dat schreven we geheel en kwam uit nog tijdens coronatijden... Um, en daar zat heel veel, dus zat veel meer onzekerheid in. Um, toen we dat schreven hadden we nog nooit voor het publiek uh, echt gespeeld. En um, Shooting for the Moon is, is iets wat meer. Ja, daarin weten we dat onze muziek in ieder geval. Een publiek heeft kunnen bereiken. En daar zijn we super dankbaar voor. En dat, dat klinkt ook wel door in Shooting voor de Moon. Dat we nu echt zeker weten dat we er, dat we ervoor gaan ...van de titel. Ja. En dus dat, ja, dat, dat, dat is wel het verschil. En in qua, in qua geluid is. is um, we weten we ook steeds meer wat we willen. We hebben Big Thing met Pablo van der Poel van de Wolf opgenomen. Ja. Um, en die heeft het dan ook gemixt. En dat vonden we heel tof. En toen wilden we bij het volgende album Shooting van de Moon wilden we iets. Um, Iets veranderen door in de mix net even een andere aanpak te kiezen. Dus toen hebben we het laten mixen door Wessel Old heten. En dat hoor je dan net even terug in de Soundie... dat het misschien nog iets meer gepolijst is, zeg maar. Heeft dat een beetje ook toe bijgedragen? Je noemt Pablo van der Poel in dit hele verhaal. Maar heeft dat toen ook bijgedragen aan jullie bekendheid ook in het land... Is dat, uh, dat mede ook door de productie van Big Thing... Uh, daaraan te danken of niet? Ik zou het niet weten. Ja, uh, lastig te zeggen. Ja. Wat, uh, wat, wat daar bijdraagt in blijft sowieso... heel erg bijgedragen aan... Uh, ja, aan, aan, aan, aan van alles eigenlijk. Dus aan, aan de ene kant de sound... maar ook het feit dat... we een aantal voorprogramma's gedaan... In, in het begin van de wolf. Dus hm. uh, heel veel dingen heeft die ons uh, geholpen. Maar uiteindelijk is ons... De mensen die onze muziek houden, zijn wel toch wat anders dan de mensen die van de Wolf houden. Het is wel overlap. Ja. Maar wij maken natuurlijk geen, geen bluesrock en ook geen, geen echte sedties. Nee. Um, uh, muziek. Dus het is ook wel, zijn ook wel echt verschillen. Ja, ja, want, want uh, omschrijvend is, uh, kijk, die muziek is amper eigenlijk in een hokje te stoppen. Uh, er is wel eens een muzikant hier in de studio geweest die zegt. Ja, indie dat is een containerbegrip, daar kan je alles in stoppen. Dus, ja, want, maar je hebt Indie en indie heb ik een beetje het idee. Ja, wij maken eigenlijk gewoon, we proberen gewoon een mooi liedjes te maken met ja. vier. Met ons vieren, zeg maar, de dus klassieke bandbezetting. Geen uh, elektronica, geen uh, of vrijwel geen toetsen, dus echt gitaarband. Hmm. Um, melodieus, uh, samenzang. En uh, mooie nietjes uit rijden toe. Ja. ja. Um, nou ja, dan, dan is ook eigenlijk een beetje... van, Want heb jij ook van het project La Belle Époque gehoord? Want, ja, natuurlijk. Ja, daar heb jij ook van gehoord? Zeker. Ja, heeft Danny van Tichelen jou nog niet benaderd? Nee, nog niet. Nog niet? Nou, dan moet nee, hij wel. Dan zouden we natuurlijk wel met heel, heel elephant uh, meedoen. <laughs> dat zou zo Niet niks. Nee, maar, uh, maar, uh, uh, maar misschien zou het uh, zo kunnen zijn dat hij of uh, jou of uh, de anderegene uh, uh, gaat uh, vragen. Die ook uh, af en toe uh, de, de vocalen. Volgens mij is dat Michael uh, die dat doet, toch? Ja, en Bas ook. Bas ook? Uh, oh. ja. ja. Dus misschien inderdaad op uh, Belle Epoque uh, nummer, uh, nummer drie dan. Mm -hmm. ja, ja. <laughs> ik zit hier even hard op te brainstormen Ik weet niet of, of het overkomt Maar goed, je, je weet het nooit um, Maar uh, dat is een beetje zo'n Indie, zo'n site-indie project um, ja. Maar ja Er um, staat natuurlijk wel het een en ander stapel Want uh, als uh, het album verschenen is Dan hebben jullie het ook weer druk met optredens Ja, we gaan uh, 27 september uh, In uh, Paradiso, een grote zaal uh, Onze album release uh, show doen Ja Wordt heel tof. Ja. Zijn er zijn nog een kaart voor beschikbaar. Ik heb bij deze en, dus uh, even gezegd. Paradies om mensen, daar kan je nog uh, terecht. En daarna gaan we nog een hele tour uh, door het land doen. Uh, komen we ook in Haarlem onder andere 2 uh, februari is dat. Nog een eentje weg uh, hoor nog. En uh, eigenlijk door het hele, het hele land komen. Ja, dus, uh, ja. ja uh, geen klagen in dat, uh, dat opzicht. Nee, zeker niet. Nee. Um, wat uh, is er zo bijzonder aan shooting for the moon? Ja, het is best de mooi gaat horen, dit jaar. Zegt hij ook zonder bescheidenheid. En dat was, <laughs> um, ja, nou ja, goed. Uh, daar da, da, da zullen we het. Uh, tijd uh, zullen we erachter gaan komen hoe, hoe men reageert in, uh, in het land, natuurlijk. Uh, je hebt het al gehoord, toch? Jaap? Ja, ik heb hem al gehoord. Nou, nou, dat... uh, er staat ook een. Uh, <laughs> Mensen, er staat ook een recensie op uh, de website van Alternative FM, want uh, daar uh, is het op uh, te lezen. Dus. Ja, leuk. Ja, uh, goed. Frank, nog één ding. Want uh, yeah. er is nog uh, zeer binnenkort voor uh, de mensen in Haarlem en omgeving nog iets heel bijzonders. Hè? Dat is ja. binnen 48 uur al. Ja, dat vergeet ik bijna. De, de, de, inderdaad, we komen... Uh, omdat vrijdag is morgen, dus de, het album uitkomt... gaan we dit weekend uh, langs een aantal plaatszaken om uh, wat nummers te spelen en uh, albums te signeren. Mm -hmm. En onder andere komen we langs bij uh, North End in Haarlem. Ja. Uh, een mooie plaatszaak. En dat is op uh, Zuid... Ik denk ja, hoe laat het, het ook weer was. Volgens ja. mij half twaalf. Ja, helemaal goed. Want dat heb ik ja. gezien. Dus half twaalf uh, bij uh, iedereen zich melden bij het Marsmanplein. Want daar zit het. Yes. Uh, in Haarlem. Uh, dan dank ik jou hartelijk. En dan gaan we nog één nummer horen. Want er zit ook nog iets aan voordat ik daar heb. Want dat vergeet ik bijna. Uh, want uh, hier is een Vlaamse songwriter op uh, te horen. Hoe zijn jullie daarna gekomen? ja, heb ik ontmoet bij een, bij een festival kunnen we dacht dat het samen gingen doen. Oh, dus dat is een beetje gewoon in het kort het, uh, verhaal. Eigenlijk wel, ja. ja. Uh, ik heb het over The Morning en uh, er zit ook zo'n hele mooie uh, speciale solo in... die mij sterk doet denken aan Carlos Santana, oordeel zelf. Morgen dus Shooting for the Moon en daar staat dit nummer dus ook op. The Morning. the night. Was Elephant uh, met het uh, nummer The morning. Uh, we gaan uh, weer uh, luisteren naar Bernard Hering, want uh, ja, het is ook de avond van hem. En Out of Thin Air, dat is ook uh, de titel, is ook bedacht aan de keukentafel, waar ook uh, het merendeel van de songs zijn ontstaan. Um, en het uh, eerste nummer van blokje nummer 2, want daar sluiten we dan de avond mee af, is Border Town Hier is allemaal Bernard Hering. Group in this border town Close enough to see the Belgian lights To find its darkest skies To hear the rumors at night Open this border town long enough to speak the mother tongue to know to trust and when to laugh along I miss my home. Even the endless cold during the nights I miss my home Learning how to love This endlessly sleeping, heavenly breathing in his border town Close enough to feel the warmth of home A place no stranger's wrong No lie will last for long I miss my home Even the endless cold during the night I miss my home Learning how to love This endlessly sleep Je wordt er eigenlijk als het ware in naartoe gezogen als je goed naar de tekst luistert. Uh, het is ook echt het leven door iemand uh, daar die door de ogen zo kijkt naar het plaatsje aan de grens. Tenminste, dat is het beeld wat ik erbij heb. En dat is het leuke van muziek. Ieder kan daar zijn eigen beeld bij, uh, uh, bij verzinnen en daar ook een beeld bij krijgen in dat opzicht. Um, het tweede nummer uh, van dit blokje van twee is I Wanna Live. En dat is de afsluiting van deze avond ook terug te vinden op het album Out of Thin Air. more You set me You set me on fire Please don't you burn Me down Then I'll be the one who will let you breathe Then I'll be the one who will let you feel life Ja, ja dat, uh, dat is één. Tenminste, dat vind ik één van de mooiste nummers op het album. Dus dat hebben uh, bij deze dan ook uh, even hardop uitgesproken. Uh, Dankjewel. Ja. Um, we gaan nog even iets uh, laten horen. Want dat heeft ook weer te maken met iets wat binnenkort eraan komt. Sowieso presenteert hij uh, zijn album Accidental Pictures in Theater de Liefde. En dan heb ik het over Ruud Habeling. Maar eh, er is nog meer. Want in Zandvoort hebben ze ook nog iets van een Paulus loodjaar. En daar zal eh, Ruud Hameling ook een optreden doen. Want anders krijg ik weer ruzie met Walter Zands. Dat is de gemeentevoorrichter van, eh, van de gemeente Zandvoort. Die zegt, ja dat is wel heel speciaal. De same mistakes. On an drive. Trees drawn in pan ink on a cobalt sky. And I've mostly been burning daylight. The tires making sounds on the shoulder line. denk je, meteen een reactie inderdaad... van die gemeentevoortvoerder... die zegt ook van, kondig je hem nu aan? Ja, dat heb ik uh, nu bij deze gedaan. 27 september. Ik mocht het toch doen, dus dan heb ik het ook bij deze... dan maar gedaan. Ja, uh, je, je vraagt erom... dus dan krijg je het ook voor je, voor je kiezen, Walter. Dus 27 september... is die ook in, uh, in het uh, verhaal... rondom Paulus Lout, Want uh, dat is een beetje het uh, jaar hier in Zandvoort. Uh, een van uh, de, de, de... de founders... Geloof ik van deze, van deze plaats. Maar uh, goed. Uh, ja, ik zie ik gelijk met twee blauwe uh, vinkjes. Dan gaat hij nog wat terugtikken. Maar uh, ik ga eerst even met, uh, met Bernard uh, het uh, verhaal mooi afsluiten. Uh, want ja, uh, de vraag is... Vond je het leuk? Ja, zeker, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja. En, uh, het is gezellig hier, hoor. Ja. ja. ja uh, ook een voldoet het ook een beetje met het sfeertje van, uh, van datgene wat je hebt opgenomen. Zo. Van, uh, ik, kan, uh, ik kan hem hier ook. Uh, ja, echt, dit zit uh, toch ook vol magie, joh. Ja. <laughs> <laughs> uh, uh, dus, nou, dan kom ik weer even bij een andere muzikale vriend. Bo Manning, die, die, die, die houdt ook een beetje van Zandwoord, maar wat meer het, het verhaal van Zandwoord. Van, er zit toch iets in, in, in de badplaats zelf. Verscholen. Uh, er, er zijn ook wat, wat hier en daar wat dingen. Dat vinden ze niet leuk dat ik dat zeg. Maar Bo vindt dat wel interessant. Uh, er zit uh, ook iets van verloedering in. Waar hij dan toch uh, erg gecharmeerd van is. Kun je nagaan. Dus, die houdt dan weer van het ravelrandje. Zit, ja. Ja, kom jij wel eens hier? In, uh, in ja, zeker. Ik hou van het strand. Ja? Dus ik uh, ben hier wel vaak te vinden. Ja. Daar, daar had ik een paar weken geleden had ik met Wendy Moor... die komt ook uit, uit dit dorp vandaan, die zei van van ja mijn nummers schrijf ik ook op bepaalde plekken, maar ik heb het wel eens aan gevraagd. Heb je dat dan ook in duinen gedaan? Is dat ook misschien iets waar jij op dat moment misschien hè, als je ergens loopt in de vrije natuur dat je denkt ik moet toch even mijn notitieboekje in de buurt houden? Ja ja zeker ja ja, ja ik, ik uh... Ik schrijf heel veel en ik neem heel veel op. Mm. Dus echt, ik, mijn telefoon staat echt helemaal vol met... Het uh, is dus een beetje mijn notitieblok. Als ik, uh, als ik gewoon ergens ben waar ik niet voorbereid ben... of dat ik iets ga bedenken... dan denk ik ook, sla het even op in mijn telefoon. Ja, ja, ja. Ja. Dus, uh, dus dat dus, gebeurt heel vaak. Ja, ja. Uh, zit er dan ook een melodielijntje of, uh, of een, een neurie wat, ah, ja, wat in? Ja, ja. En, uh, dat soort dingen. En, uh, ja. Dat je het later ergens terug uh, hoort. Want ja, ja, dat, uh, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Alles, alles erop en eraan. Ben je dan ook <laughs> onthand als je dat ding dan niet bij je hebt? Nou, dat niet. Maar nee. het, is, het is wel fijn als je iets kan documenteren. Als je ja. iets bedenkt waar je denkt: van dat is de moeite waard. Ja, dat is wel uh, prettig. Als dat uh, kan. Uh, zit uh, jouw geluidsarchief, CQ-schrijfarchief, uh, vol met aantekeningen. en uh, dat je nog denkt: van daar moet ik nog iets mee doen. En, ja, ik, nee. uh, ik was van de week aan het kijken voor album 3. Dat is gek misschien om dat te zeggen, maar hier ja. ben ik al aan begonnen. Ja. En uh, toen ik zag dat ik 5000 geluidsopnames had. En. Die zijn niet allemaal goed hoor. Nee. Maar ik had er nu een top 50 gemaakt waar ik van dacht. Nou, daar kan ik wel iets van maken. Mm -hmm. Ik heb een paar liedjes geschreven. Ik bedenk heel, heel veel echt. Het houdt niet op eigenlijk. Mm -hmm. en met, ja, en soms is het heel goed en denk ik, oh, dit is echt te gek. En andere dag luister er terug en denk, oh, dit, ik weet niet welke buik gisteren had, maar dan was het niet zo goed. Dus het, ja. alle, het is niet alleen. Ja, maar je moet gewoon veel maken. Dat is heel belangrijk, ja. denk ik. En heel leuk vooral. Ja. Ik vond het leuk dat je geweest was. Dankjewel, ik ook. En uh, wellicht als er weer een derde album uh, eraan zit te komen... dan uh, horen we graag van je. Dankjewel. Goed. Uh, dat was uh, Bernard Hering. Volgende week uh, hier live in de studio Volendams materiaal. Ja, uh, de underground uh, scene is in Volendam volop in beweging. Dan komt Donna Marie samen met haar vader Marcel Veerman spelen. En dat zal ongetwijfeld ook weer het uh, werk zijn... wat ze al eerder heeft uitgebracht. Uh, uh, daar gaan we niet mee afsluiten. We sluiten af met uh, Ivy Fox. En zij hebben een uh, nummer gemaakt. En dat slaat niet op Zandvoort. Maar kan zo net zo goed in Zandvoort zijn opgenomen. Want het gaat over de eigen omgeving. Het strand. Meijendel. Doen het allemaal maar op. Hier is home. Ik spreek jullie volgende week weer. Dag hoor.